De oppositie vraagt zich af of Van Rij volledig belangeloos heeft gehandeld. Wekers besloot tegen meerdere adviezen in... om de Belastingdienst Noord- en Midden-Limburg niet naar Venlo te verhuizen... maar in Roermond te houden, de stad van Van Rij. Woningcorporaties kunnen een deel van hun financiële problemen oplossen... door duurdere huurwoningen, winkels en bedrijfspanden te verkopen. Dat zegt minister Blok voor Wonen in de Volkskrant. De huisvesting van bedrijven behoort volgens de minister... niet tot de kerntaak van sociale verhuurders. Er zijn zo'n 60.000 duurdere huurwoningen waar de corporaties vanaf kunnen... omdat ze niet onder de sociale huurregels vallen. De woningcorporaties zouden zo voor ruim 14 miljard euro aan vastgoed kunnen verkopen, zegt Blok. De minister heeft een conflict met de woningcorporaties... omdat het kabinet hen een heffing van 2 miljard euro heeft opgelegd. De dode bultrug is naar Texel gesleept, naar de haven van het onderzoeksinstituut NIOS. Tegen middernacht slaagden medewerkers van Rijkswaterstaat erin hem met hoogwater vlot te trekken...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 Samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbonden... zal minister Kamp van Economische Zaken komend voorjaar... een zogenoemd techniekpact sluiten. De bedoeling is dat het onderwijs beter aansluit... op de vraag naar geschikt personeel. Als er niets gebeurt, zijn er over drie jaar 155.000 technici te weinig. In april werden in een masterplan suggesties gedaan... hoe het aantal technici kan worden vergroot. Nu gaat het volgens minister Kamp om duidelijke afspraken... over wie wat daadwerkelijk gaat doen.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 De twee toestellen met de namen App en vloed storten met een snelheid van 6000 km per uur neer bij de Noordpool van de Maan, buiten het zicht van de aarde. Het weer vanochtend bewolkt, plaatselijk een bui, in de middag geleidelijk droger en wat zon en het wordt een graad of 6. Morgen blijft het overwegend droog en is de kans op uh, zon wat groter. Wel wordt het met een oostenwind iets kouder anb Verkeersinformatie. Regen en ongelukken zorgen voor een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk. De langste file staan rond Amsterdam. Dat wordt vooral veroorzaakt door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp 16 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Bergen gaat dan wel even duren. Verkeer richting Amsterdam kan vanuit Den Haag dan ook beter omrijden. Dat kan via de A12 en de A2. Door die problemen op de A4 loopt het ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Voorhout en Knoop het Burgerveen, inmiddels 12 kilometer file. Op de A6 Lelystad richting Muiden is een ongeluk gebeurd in de dagelijkse fide. Tussen Almere buitenwest en Almere Poort 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En er is veel vertraging in Noord-Brabant op de N279 Helmond Den Bosch, in beide richtingen. De langste fida staat richting Den Bosch, tussen Vechel en Berlikum 10 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut.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 En dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. het is acht minuten over acht. Een parachutist die vorige week al verongelukte... is pas gisteren gevonden. Hoe kan dat dat niemand hem nog had gemist? We praten er zo over met de politie. Johannes, de dode bultrug, u weet het nog wel, is in de haven van Tessel. Medewerkers van Naturalis gaan het dier onderzoeken. Straks spreken we met hen. En staatssecretaris Frans Wekers moet zich in een kamerdebat verantwoorden... voor zijn banden met de corrupte oud-wethouder Jos van Rij. Wekers zelf is zich van geen kwaad bewust. Het is zuiver en schoon. Anders zou ik deze functie niet kunnen vervullen. Daar mag u mij ook altijd op afrekenen.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 We gaan naar politiek verslaggever Michiel Breedveld. Ja, Michiel, het draait om de schijn van belangenverstrengeling. Brengt dit nou wekers in een lastig pakket? Nou, dat valt vooralsnog mee als er niet nieuwe uh, feiten bijkomen. Want er is op dit moment geen sprake van ja, wat je zou kunnen noemen een smoking gun. Maar er zijn natuurlijk wel vragen. En dat draait inderdaad, zoals je al zei, allemaal een beetje om dat billboard langs de A73. Uh, duizenden euro's zou dat gekost hebben. Een donatie van Van Rij aan de verkiezingskant. Campagne van de VVD, dus niet aan uh, wekers persoonlijk. Geschatte waarde, zoals ik al zei, enkele duizenden euro's. Maar de hamvraag is dus, heeft Van Rij gunsten teruggekregen voor deze gift? En daar willen CDA, D66 en SP opheldering over. Farshad Bashir van de SP. Er hangt hier een luchtje, althans in de media wordt dat gesuggereerd. En dan is het heel erg belangrijk dat de staatssecretaris Wekens zelf opheldering komt geven. Ja, een luchtje dus. Veel verder komt de oppositie vooralsnog niet. En daarom verschilt de zaak ook enorm uh, van de zaken rond de vertrokken staatssecretaris Cover Daas. Daar was sprake van, he, bewezen ook van onjuiste declaraties. Nou, hier is nog niets bewezen van belangenverstrengeling of vriendendiensten van staatssecretaris Wekers aan zijn politieke leermeester Van Rij... want Wekers was destijds zijn fractiemedewerker... Um, ja, Wekers zal dus in de Kamer in ieder geval alle twijfel moeten wegnemen. Ja, is dat luchtje nou reden om te twijfel aan de integriteit van Wekers? Nou ja, we hebben dat een beetje gezien in dat debat uh, over Cover uh, Iemand moet van onbesproken gedrag zijn. En nu wordt er toch wel erg veel gesproken, ook over Wekers. Uh, um, reden te meer om uh, opheldering uh, te moeten geven. Ja, over twee zaken. Uh, Wekers uh, die koos voor sluiting van het belastingkantoor in Venlo. Oh, ten gunste van het behoud van het kantoor in Roermond. En dat Roermond was natuurlijk het Roermond van de toen nog wethouder van Rij. Ja, was dat een vriendendienst of niet? Uh, Wekers heeft in eerdere debatten al te kennen gegeven... dat het een wens van de Belastingdienst zelf was om in Roermond te blijven. Uh, wat de rol van Wekers ook was, het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat erover gaat, besliste tegen de wens van Wekers... en koos voor Venlo in plaats van Roermond. Ja, en sinds gisteren komt daar dus een nieuwe zaak bij, een nieuwsuur... Uh, van van Rij heeft Wekers een brief gestuurd met het verzoek om een regeling om te voorkomen dat hij overdrachtsbelasting moest betalen. En Van Rij moest na het onderzoek van een commissie onder leiding van oud-minister Zorgdrager zijn zakelijke belangen in een beheersstichting onderbrengen. Maar dat zou hem veel belastinggeld kunnen kosten. Nou, Wekers zegt dat door die brief dat hij geen vriendendiensten heeft bewezen.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 Ja, de oppositie twijfelt toch of dit wel zuivere koffie is. Hè. Nou ja, het roept vragen op, zoals gezegd. Je hoorde het Farshad Bashir van de SP ook zeggen. Maar verder gaat het niet. Ja, er mag natuurlijk geen twijfel over bestaan. En de oppositie, dat komt er nog eens bij... wil niet weer dezelfde fout gaan maken... als met vertrokken staatssecretaris Co Verdaas... Want vanaf het begin uh, bij zijn aantreden was er rumoer over die uh, declaratieaffaire. Ja, en uh, Vandaas vertrok uiteindelijk uit eigen beweging. Ja, en de oppositiepartijen willen niet opnieuw ingehaald worden door de feiten. Nee, nou heeft de regeringspartij PVDA vandaag gepleit... voor het oprichten van een integriteitsrecherche. Heeft dat uh, hiermee te maken? Nou ja, het vertrek van Verdaas is natuurlijk een gevoelige klap geweest voor de PvdA. Ja, en die partij wil weer aan zijn imago gaan werken... Met argumenten, dat is wel gezegd. Um, ja, de vele uh, integriteitsonderzoeken, zo betoog de partij... naar burgemeesters, wethouders, kosten handenvol met geld. Uh, commissies worden opgericht, bureaus worden ingeschakeld. En bovendien wordt dan naderhand nog eens getwijfeld... aan de kwaliteit van zo'n onderzoek. Er blijven dus vragen bestaan. Zo ook in het geval van Rij. Uh, daar is de commissie onder leiding van zorgdrager aan de slag geweest. En nog steeds is de zaak niet opgehelderd. Ja, daarom moet er dus een speciale recherche... Komen voor dit soort zaken betoogt Pierre Heijnen van de P van de aan. Met respect voor oud-minister zorgdrager, maar waarom moest zij nou eh, de situatie in Hormond onderzoeken? wat nu allerlei discussie oproept over de vraag... of ze wel alles goed hebben onderzocht... en of ze daar de juiste oordelen aan hebben verbonden. Ik heb dan liever een onomstreden bureau op landelijk niveau... dat voor iedereen als de scheidsrechter wordt gezien. Nou, de Partij van de Arbeid zal daar vandaag voor pleiten... bij de begroting Binnenlandse Zaken. Um, zij zullen natuurlijk ook vragen stellen over wekers... maar erg kritisch zullen ze daar niet over zien, uh, zijn... gezien het vertrek van Verdaas uh, twee weken geleden. Michiel Breedveld vanuit Den Haag, dank wel. De dode bultrug Johannes is gisteravond laat van de zandbank De Razende Bol naar Tessel gesleept. En daar ligt hij nu in een haven. Medewerkers van Naturalis in Leiden gaan het kadaver van de bultrug straks onderzoeken. Steven van der Meijen van Naturalis, die staat volgens mij nu naast die bultrug. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe, sta, hoe ziet Johannes er nu uit? Hij, uh, hij dobbert in het water. Hij is aardig aan het opzwellen, dus hij blijft goed drijven. Inmiddels komt er een uh, grote kraanwagen aan waarmee ze hem uh, eruit gaan tillen. En dan uh, kunnen we hem beter zien, want uh, hij ligt, ik denk, voor, uh, voor drie kwart onder water nu. Dus dat is ja. al een beetje moeilijk te inschatten. Nu gaat u hem onderzoeken. Wat wilt u graag weten over uh, de beeldgroepen? Oh. Um, nou ja, uh, eigenlijk alles wat we maar te weten komen is interessant. Um, wat natuurlijk, waar we natuurlijk nu heel erg nieuwsgierig naar zijn, is uh, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar de kans is groot dat we dat nooit zullen weten. Uh, want hij is natuurlijk al een, een paar dagen dood nu. En uh, dan gaat toch de rotting vrij snel, zeker inwendig, uh, uh -huh. optreden. En dan, dan zijn een heleboel organen toch al wat minder uh, goed te bestuderen. Maar dat, zou, dat, dat is wat mij betreft wel het eerste waar we nu naar gaan kijken. Of we iets kunnen zien of uh, vinden waar... Ja. En daarvoor moeten we moet om... hem helemaal ontleden? Uh, het vervelende is de organen bij een walvis, nou ja net als bij ons zit het binnenin. Maar bij een walvis zit daar dus uh, nou ja, eerst 20-30 centimeter spek en dan krijg je nog een hele dikke laag spier. Um, dus we zijn nog wel even aan het roeten voordat we, dat we bij de kern van de zaak komen, laat ik het zo maar zeggen. Oh, oké. Okay. Uh, hoe lang gaat dat duren, denkt u? Um, ik hoop dat we de bulterug uh, vandaag uh, grotendeels uh, uit elkaar kunnen hebben. Uh, want Utrecht is vooral, want dit, dit werk wordt vooral door de Universiteit Utrecht gedaan, he, die okay, ja. autopsie. Um, en, uh, dus, uh, dus ik hoop die bult terug vandaag te doen. Dan kunnen zij meteen weer morgen in het laboratorium aan de gang. En wanneer weet u dan iets meer over de, de doodsoorzaak bijvoorbeeld van Johannes? Tenminste doodsoorzaak, dat weten we wel, maar waarom die aangespoeld is? Nou ja, als het, als het iets duidelijks is, uh, je hebt bijvoorbeeld gevallen dat je, dat je echt grote... Uh, Zeg maar blauwe plekken ziet huis, dan weet je dat hij is ergens tegen opgezwommen. Als je zoiets ziet, dan is het duidelijk. Maar ik betwijfel of we dat hier gaan zien. Mm -hmm. En dan, dan wordt het toch uh, zeg maar, laboratoriumwerk, microscopenwerk, uh, om misschien te kijken of hij een ziekte had, een virus misschien. Of, uh... Ja, ze zijn ontzettend aan het rommelen nu met, uh, met de kranen. Ik weet niet of je er last van heeft. Nee hoor. Oh, het wordt wel steeds uh, harder inderdaad. Goed, uh, Steven ja. van der Meijen van Naturalis. Ik wens u uh, veel succes met uh, ja, deze toch wel uh, onsmakelijke, maar uh, nodige klus. Dank u wel. Bedankt. Tot ziens. Uh, de politie krijgt een nieuw uniform en de agenten mogen zelf een keuze maken. Er zijn twee opties. Hoe die eruit zien, hoort u zo meteen. Na half negen spreken we met de politie. Maar eerst naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Ja, zoals gevreesd een ronduit drukke ochtendspits. Regen, buien, ongelukken. De langste file die staat nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Soeterbouw, de Rijndijk en Hoofddorp 18 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het bergen duurt lang. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A12. Door de problemen op de A4 loopt het ook vast op de A44. Vanuit Den Haag tussen Voorhout en Knopend Burgerveen 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 18 minuten over acht. We gaan uh, naar Putten. Verslag even Mino Remmers heeft zich inmiddels... Uh, naar een andere netsehouder begeven, Mino. Ja, hij stie... en die pakt op dit moment er eentje uit... maar dan wel met een handschoen aan. Oh, uh, je moet echt meteen heel snel zijn, hè? Hebbes. Ja? ja? Ach, ja. Zie. Ze is een vrouwtje ook. Dit is een uh, ja, toekomstige vokt, heeft... Uh... Dit is een uitgeselecteerd vrouwtje. En daar gaan we dit jaar weer mee, volgend jaar mee verder fokken. Gerard van Winkopen heeft ook een bedrijf, ook ongeveer 9000 vrouwtjes. Oh, hij bijt echt hard, hè? Oh nee, ik haal mijn vingers uit de buurt. Ja, dat is gewoon een klein stukje natuur. Hij zit nu zo heel rustig op mijn hand. En als je je zo met rust laat, is er helemaal niks aan de hand. Alleen, ja, je weet, je weet gewoon... Uh, pak je ze, die eerste reactie is toch, ja, ze, ze verdedigen oh. zich even. Ja. Maar zo zitten ze toch, ze zijn, uh, ja, tam is misschien een, uh, ja, deze zijn vrij tam. Ja. Ze, ze schreeuwen niet, ze, ze, ze, ze krabben niet, ze zitten, en dit is gewoon een willekeurige net... Die ik zo hier uit de rempak op dit moment. Pas hebt u een boerderij gekocht om daar ook weer een bedrijf uit te gaan bereiden. Ja, gaat u dat nog doen? Uh, we hebben toch een aantal jaren uitgekeken naar de locatie... En het kan niet, ja. Op dit moment is het gewoon heel moeilijk. Uh, we hebben een klein stukje de investeringen stopgezet. Maar we proberen wel daarmee door te gaan. Het is toch de, het levenswerk van mijn oudste zoon. Ja, die wil daar, erin door, hè? Om daar aan de gang te gaan, ja. De meerderheid van de Eerste Kamer is tegen. Vandaag valt de beslissing waarschijnlijk dat het uit is... met de Nertse Fokkerij, Pelsdierhouderij, uh, tot... 2024. Er is nog een overgangsperiode, maar dan zal het afgelopen zijn. Vanmorgen al een andere collega van u gehoord. Toch enigszins, nou enigszins, behoorlijk verbitterd. Ja, nu bent u er ook niet blij mee, hè? Nee, absoluut niet. Dit kwam toch als een donderslag nog weer bij Helder Hemel. Tuurlijk wordt er al jaren over de nets in het algemeen gepraat. En dat mag ook, dat is het werk van de politiek. Alleen als het dan weer iets wat verbeterd kon worden, dan hebben we het ook altijd geprobeerd. Dus ik altijd gezocht weer naar mogelijkheden. Die zijn ons ook altijd geboden. Ook eh, ja. toen de welzijnsoplossingen moesten komen. Kijk, en nu valt op, het ook. U, u kunt hier zien, het zijn grote kooien. Zit... Ik, ik, we praten straks verder. Ik maak even een foto van een van de dames. <lacht> en dan zetten we die dadelijk op internet. Maar wel op het gepaste afstand. Ja. <lacht> nou, u ziet het allemaal. Een foto van een fokteef zo meteen op onze website. Het lichaam van de parachutist uh, die gisteren bij Teugen is gevonden... Uh, blijkt van een 48-jarige man uit Schijndel te zijn. Hij lag daar al meer dan een week. We gaan naar Esther Naber van de politie Noord en Oost Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, heeft u zijn identiteit vastgesteld? We hebben nadat we het lichaam van de parachutist hebben gevonden... uiteraard direct contact gelegd, ook met vliegveld Teugen en het paracentrum daar omdat het wel aannemelijk was dat het ging om een parasitist die vanaf Teugen een sprong gemaakt zou moeten hebben. Mm -hmm. En ja, samen met de Teugen zijn we gaan onderzoeken. Want er wordt geregistreerd wie allemaal sprongen hebben gemaakt in de afgelopen tijd. Om wie het zou kunnen gaan. En ja, uit dat onderzoek is gebleken dat het gaat om een 48-jarige man uit Schijndel. Ja, maar blijkbaar wordt niet geregistreerd wie er allemaal weer terugkomt. Want hij heeft meer, een week, meer dan een week in een weiland gelegen. En niemand heeft hem gemist. Hoe kan dat? Dat kan omdat er geen afmeldverplichting is. Dus het kan zo zijn, iedereen die een sprong maakt wordt wel geregistreerd. Maar er zijn mensen die in groepsverband springen, maar ook veel mensen die individueel springen. En die hebben niet de verplichting om zich af te melden. En uh, ja, zijn dus vrij om op eigen gelegenheid na hun sprong uh, weer huiswaarts te keren. En maakt hij als enige een sprong uit dat vliegtuig, weet u dat? Nee, er zaten, ik weet niet hoeveel meer mensen, maar uh, het was een zaterdag, er hebben uh, veel meer mensen gesprongen. Hij zal ongetwijfeld niet alleen in het vliegtuig hebben gezeten, dat in ieder geval niet. Uh, hoeveel mensen erin zaten, weet ik niet, maar zoals ik al zei, er, je zit dan weliswaar met meer mensen in het vliegtuig, uh, maar toch zitten, kunnen daar mensen tussen zitten die individueel... Wil springen. En het is helaas, het is heel ongebruikelijk, het is begrijp ik nog nooit eerder in Nederland gebeurd, wel in het buitenland, maar het is op die zaterdag niet opgemerkt dat er iets misgegaan is. En dan daarbij, de, ja eigenlijk is het een vrij bizarre samenloop van omstandigheden het gegeven dat hij niet direct als vermist is opgegeven. Nee. hoe kan, hoe het, kan ja, dat, weet u dat? dat? Maar nou, dat komt wel vaker voor, moet ik zeggen. Hoor. Dat vinden mensen ook heel opmerkelijk. Dat is het op zich ook wel. Dat zou niet iedereen kunnen overkomen. Maar er zijn, merken we vaker bij vermissingen... die pas bijvoorbeeld na een week of meer dan een week worden doorgegeven aan de politie. Meer mensen die alleen wonen. Dit was ook een alleenwonende man. Die niet dagelijks contact hebben met collega's of vrienden of familie. En dus niet direct uh, worden gemist. En ja. ook hier was dit het geval. Weet u of het een ervaren springer was? Nou, het was niet zijn allereerste sprong. Hoeveel sprong hij precies heeft gemaakt, weet ik niet. En ook niet vanaf wanneer je dan als ervaren kunt worden betiteld. Dus daar kan ik eigenlijk niet verder iets over zeggen. Nee. Uh, ik neem aan dat u ervan uitgaat dat, hij, uh, dat er iets mis is gegaan tijdens de sprong. Ja, dat is waar het onderzoek zich nu uiteraard op richt. Wat is er precies gebeurd tijdens de sprong? Ook met de parachute. Uh, we worden daarbij geholpen door experts van de luchtvaartpolitie. En de KNVVL, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Die gaan ons de komende dagen, dus dat duurt nog een aantal dagen, uh, helpen. En uh, ook onder andere heel precies de parachute onderzoeken. Om te kunnen vaststellen wat er is misgegaan. Wat er is gebeurd. Esther Naber van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Het is zes minuten voor half negen geworden. Een hel in het centrum van Rotterdam. Het was 14 mei 1940, vroeg in de middag. En het duurde tien minuten. Het Duitse bombardement. Er is nu een film van gemaakt met een mengeling van geschiedenis en romantiek... en die gaat vanavond in première. Een aantal Rotterdamse getuigen van toen hebben die film al mogen zien. Onder hen Henk Smit en Miepje Wessel. Hoe oud was Miepje Wessel die dag? Miepje Wessel was bijna negen jaar. En Henk Smit? Ik was negen jaar. Hij was net ja. negen jaar. En hebben jullie het bombardement nu, 72 jaar later, weer meebeleefd? Ja, dat hebben we echt helemaal... Uh, ja, dat was uh, zo, zo intens. Uh, ja, werkelijk eigenlijk. Want ik, uh, ja, je ziet dus dingen dat je denkt... Ja, dat, dat, dat, dat gaat een beetje... Maar dat is een film nou helemaal. Maar... Die knallen en, die, en die, die puin in de rond en, en, en die huizen die op instorten staan. Ja, dat was, uh, ja, was echt goed gedaan. Het was zo. Ja, het was echt dat zo. Was ja. Ik heb in de Tuinderstraat gewoond. Dat was een zijstraat van de Binnenweg. Waar nu op het moment de Karel Doormanstraat zit. Daar was vroeger de Tuinderstraat. Van de Tuinderstraat is een, een broer van mijn moeder die woonde in het westen. En die is ons daar komen halen met die motor. Hij zegt, kom maar naar mij toe, want in het westen is het vrij rustig en de hele familie is daar. Dus ik ben met mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje naar het westen toe gelopen. Door al die puin en dat glas en, dat, en, en die branden. En uh, ja, toen uh, zijn we daar gekomen. En de, uh, wij zaten eigenlijk in de Tuinenstraat volgens de buren in een bomvrije schuilkelder. En dus na een paar dagen daar, na het bombardement zei, ben ik met mijn moeder weer teruggegaan naar de straat. Om dus te kijken wat er nog allemaal was. Er was helemaal niks meer. De hele straat was weg, maar ook de bomvrije schuilkampen. Ja. Dat was één en al puin. Dus hoeveel buren daar... Gestorven zijn, dat weet ik niet eens. In de film kun je goed zien ja. hoe jullie allemaal volslagen overvallen werden. Ja, in alle naïviteit. Ook, ja. Ja, ja, maar zo was het ook. Ik bedoel, je had natuurlijk die eerste dagen had je al doorgekregen dat het natuurlijk goed fout ging. want Er was de laatste keer oorlog in Nederland geweest. Ik geloof met de 80-jarige oorlog. Dus wij waren daar totaal niet op voorbereid. En ook het, het Nederlandse leger, dat was natuurlijk achteraf gezien een aanfluiting. We waren daar gewoon niet op berekend. totaal niet. En, en, en de mensen, ja, ze stonden op straat. Ze, ze, ze, ze, ze klamden elkaar aan, ze, ze praten met elkaar. Er waren er zelfs, die gingen nog naar de werk. Nee, het was een naïef, naïef volkje. En dan wordt het nu ook een beetje onderdeel van een soort liefdesverhaal met Jan Smit ja, in de hoofdrol. dat, dat is er nou bijgemaakt en dat vind ik wel heel erg raar. Ik vond het... Mijn, mijn, mijn, mijn zus was. Hoe lang was mijn zus getrouwd? Jouw zus was één mee getrouwd en die en tien mei... 10 mei alles kwijt. Dus ik bedoel de dat er... Beineveld staat zo'n soort story. Op de weg was alles. Dus. Ik woonde tegenover de Schouwburg in de Advenestraat. Ja, maar er werd gewoon getrouwd in die dagen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mijn vader die ging. Ik woonde in Kralingen in de Brouwerstraat. Vlakbij de, vlak de, vlak de Lustopstraat. En aan de overkant was de Schoutenstraat. En daar had mijn vader zijn werk. En die ging nog kijken of alles nog overeind stond. Nou ja, op een gegeven moment stond niks meer overeind. Dus. Maar goed, u bent opnieuw. Getroffen. Ja, ik ben zeer getroffen eigenlijk. Ik echt, het heeft me echt ontroerd. Heel... En Jan, ik zeg het, Jan mag Rotterdammer van me worden. Ja, hoor. Ik hoor bij de club. Het bombardement van Rotterdam opnieuw beleefd. Jeroen Wielaert sprak met twee geraakte overlevenden. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof... met een belangrijke waarschuwing voor ondernemers met een auto...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 Daarmee kunt u bij alle tankstations in Nederland tanken. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. Het is maar één keer per jaar Kerst, en daar kunt u als ondernemer in één keer klaar voor zijn bij Macro. Voor eenvoudige maar ook bijzondere producten, van salam tot zeeduivel, van kiwi tot koenkwad, alles voor een fijne Kerst bij Macro, partner voor ondernemend Nederland. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Macro. Alles voor een fijne kerst. Hele kalkoen, vers, per kilo 5,95.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 Wekers zegt dat hij niets fout deed en Project X-feest is woord van het jaar. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorrol Megens. Staatssecretaris Wekers van Financiën spreekt tegen dat er in de contacten die hij had met de Roermondse ex-wethouder van Rij... dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Van Rij heeft een bijdrage geleverd aan de regionale campagne van de VVD. De van corruptieverdachte van Rij plaatste een foto van Wekers op een reclamezuil langs de A73. Met daarbij de tekst Stem Limburgs, zegt politiek verslaggever Michiel Breedveld.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 Het is een duidelijk compromis om te voorkomen dat de partij ophoudt te bestaan. Want zover was die ruzie gekomen tussen Copé en Fillon, de beide kandidaten... die maar een paar honderd stemmen uit elkaar lagen. Geen van beide Kemphanen wilde bakstijl halen. En nu krijgen ze allebei een klein beetje hun zin. Fillon omdat er nieuwe verkiezingen komen. Copé, omdat hij voorlopig de voorzitter blijft... en dus als voorzitter campagne kan voeren, wat natuurlijk zo zijn eigen voordelen heeft. Het woord van het jaar is vanochtend bekendgemaakt. Hoog banka lijst en inbrekersrisico. Maar het werd uiteindelijk Project X-Feest. Project X-Feest werd bekend na een uit de hand gelopen verjaardagsfeest in Haren in Groningen. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen Tom Den Boon, over dat woord van het jaar. Project X-Feest is wel een. een, een...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 De dode bultrug is naar Texel gesleept, naar de haven van het onderzoeksinstituut NIOS. Tegen middernacht Snaar de medewerkers van Rijkswaterstaat erin om hem met hoogwater vlot te trekken. Naturalis over hoe het dier er nu bij ligt. Hij, uh, hij dobbert in het water. Hij is aardig aan het opzwellen, dus hij blijft goed drijven. Inmiddels komt er een uh, grote kraanwagen aan waarmee ze hem uh, eruit gaan tillen. En dan... Uh...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 Je sister heeft het Zolando-virus. Misschien she ze te veel op Zalando. Maar ik ben to dat het Zolando-virus is contagieus is. Om dat spotje gaat het dus. Het beeldje van de Lode Leeuw werd uitgereikt in het consumentenprogramma Radar van de TROS. Het zalando spotje kreeg 62% van de stemmen. De Lode Leeuw persoonlijkheidsprijs ging naar Patricia Pai voor haar optreden in een spotje voor het miljoenenspel. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 NUB Verkeersinformatie, regen en ongelukken zorgen voor een drukke ochtendspits. Er staat in totaal 330 kilometer file. De langste files staan rond Amsterdam. Maar niet alleen daar zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Ook in de rest van het land, zoals in Noord-Brabant en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ernstig ongeluk gebeurd bij Hoofddorp. is al een tijdje geleden. Daardoor staat er een lange file tussen Dorp en Hoofddorp 22 kilometer. Bij Hoofddorp zijn twee rijstroken dicht voor technisch onderzoek. Verkeer richting Amsterdam kan dan ook beter omrijden... via Utrecht over de A12 en de A2. Door die problemen op de A4 loopt het ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Warmond en Knoop en Burgerveen 10 kilometer. Aan de noordkant van Amsterdam staan lange files na een ongeluk op de A10 West richting Den Haag. Vooral op de A8 loopt het vast vanuit Zaandijk, maar de A10 West is wel weer vrij. Op de A9 is een ongeluk gebeurd van Diemen naar Amstelveen. En daardoor staat het vooral vast op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Het is helaas ook de omleidingsroute die ik zojuist noemde. 8 kilometer file voor knoopend holend recht, maar veel alternatieven zijn er niet.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 da's overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Een heel goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is acht minuten over half negen. De Nederlandse politie krijgt een nieuw... Uniform. De agenten mogen zelfs ook via een enquête hun voorkeur voor een hoofddeksel opgeven. Arend Kloosterman is lid van de korpsleiding van de politie IJsland, voorzitter van de commissie ook die de kleding en wapenkeuzes maakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat dat nieuwe uniform eruit zien? Ja, dat is afhankelijk van de keuze van de collega's. Oh, wat, uh, is het niet ja. voor iedereen hetzelfde pak? Ja, het is wel voor iedereen hetzelfde pak. Nee, maar wat er van nu gebeurt is dat wij collega's hebben gevraagd. We hebben twee modellen voorgelegd. Daar mogen zij kiezen. Uh, dat is een enquête die loopt tot half januari. En dan wordt de definitieve keuze bekendgemaakt. En hebben we het nu over modellen kleding of modellen hoofddeksels? Uh, nee, beide. B modellen kleding is... Het uh, ene uniform zeg maar, is nadrukkelijker wat geler aan de bovenkant. En daardoor heel goed zichtbaar. Geel. En de ge echt een gele bovenkant. Althans, het de bovenste deel van de kleding is geel. Ja. Uh, en de andere heeft gele biezen. Dat is één keuzemogelijkheid. En de tweede keuzemogelijkheid is of men wil gaan lopen met een cap of met een side-head. Dus zeg maar een schuitje. Waarbij we wel altijd vinden dat een politieman op straat altijd wel een hoofddeksel op moet hebben. Ja, u zegt schuitje. Ik begrijp dat het, het lijkt op een slagersmutje. Nou, dat vind ik zeg maar niet de juiste term. Het is een, ja. eh, het, het is een schuitje wat natuurlijk zeg maar een hoofddeksel wat midden niet op het hoofd gedragen wordt. Maar een slagersputje vind ik zeg maar, wat denigrerend bij dit oh. uniform. Nou ja, zo bedoel ik dat ook weer niet. Nee, nee. Uh, waarom is dat nieuwe uniform nodig? Um, ten eerste, zeg maar, als je kijkt naar het uniform wat we op dit moment hebben, dan zijn er een, de nodige vragen, vragen rond functionaliteit en comfort. Wat bedoelt u daarmee? Nou, als je kijkt naar het huidige uniform, als je daar wilt mee klimmen, of wilt klauteren, of wilt, wilt er mee rennen, ja. dan is het zeg maar, is niet helemaal op, op toegesneden. Oh, echt niet? Dus daar, daar hebben we heel druk naar gekeken dat we een uniform en een uniformbroek willen hebben... die al onder alle weersomstandigheden en onder alle omstandigheden waarin wij moeten werken... goed past en goed blijft goed blijf zitten. Zo, dus u kunt niet uit een nieuwe uniform scheuren? En dat is niet de bedoeling. Nee, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. En wat ja. voor uh, hoe komt u aan dit uniform? Wie heeft het bedacht? Uh, wat wij gedaan hebben is gekeken naar functionaliteit. We hebben gekeken naar comfort en heel goed geluisterd naar wat collega's willen... En we hebben ook nog gekeken van wat voor een soort uniform past nou in deze tijd. Waarin je als politie nadrukkelijk wel je gezag wilt kunnen laten zien. Oftewel een actief uniform. Uh, en het laatste waar we naar nou gekeken hebben, wat is er, gebeurt er in de ons omringende landen? Mm -hmm. En er ontstaat dan ontstaat er wel een beeld van zeg maar, echt een actief uniform. Uh, hoog comfortabel en heel functioneel, maar met een goede uitstraling. En nu mogen de agenten dus zelf gaan kiezen wat ze gaan dragen. Betekent dat dan dat ze ook hun eigen uniform kiezen? Of uh, gaat iedereen hetzelfde uniform dragen wat de meerderheid kiest? Uh, ja, het laatste. Dus de, in, wat de meerderheid kiest, dat wordt het nieuwe uniform van de politie? Ja, klopt. En per wanneer gaan we dat dan op straat zien? Uh, het is de bedoeling dat per ingang van uh, 2014 het nieuwe uniform op straat te zien is. Ah, dus nog even geduld hebben met z'n allen. Goed, kunnen we ook nog een beetje wennen. Dan weten we precies wie we voor ons hebben... als we iemand met een geel biesje of een gele bovenkant voorbij zien komen. Maar, maar wel met een heleboel letters politie erop. Oh, toch wel, nou, gelukkig <laughs> maar. Arend Kloosterman van de politie IJsland. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag. Goed, we gaan naar Spanje toe. Madrid ziet deze dagen wit van de doktersjassen. Het medisch personeel gaat de straat op... uit protest tegen de bezuinigingen van de regering Rajoy. Zo moeten de Spanjaarden straks zelf mee betalen aan medicijnen. En de regio Madrid is van plan om zo'n 30 ziekenhuizen te privatiseren. Correspondent Jessica van Spengen ging naar het ziekenhuis in Getafe, iets buiten Madrid. Loteria de Navidad, Lotería de Navidad. Terwijl in de hal van het ziekenhuis gewoon loten worden verkocht voor de kerstloterij en er een enorme kerststal staat opgesteld, hangen de wanden vol met grote spandoeken. Bescherm onze gezondheidszorg, staat erop. En op deze is een poppetje getekend die aan een galgje hangt. En in de hal staat ook een tafel. Daar kunnen mensen hun handtekening zetten tegen de privatisering van de ziekenhuizen. is een we we hebben recht op gratis gezondheidszorg, zegt hij, en dat willen we niet kwijtraken. Helemaal gratis is het niet. Er is in Spanje een systeem vergelijkbaar met ons ziekenfonds van vroeger. Via de werkgever betalen de Spanjaarden, maar daarna hebben ze vrij toegang tot de zorg. Nog wel. We zetten ons helemaal in voor de gezondheid van mensen... en daar willen we mee doorgaan zonder bezuinigingen, zegt Enrique Mon. Hij is arts op de intensive care van het ziekenhuis. Sinds 27 november draaien de ziekenhuizen zondagdiensten... en ook hij is in staking. Werkt maar een paar uur per week, want is tegen de privatisering van de ziekenhuizen. In zijn beginjaren als arts werkte hij zelf in een privaat ziekenhuis. De patiënten die son rentables que consumen poco dinero. A ellos. Y les dar salud? Todo muy bien. Voor patiënten die iets kleins mankeren, prima. Maar urgente gevallen, die kosten veel: mankracht, medicijnen, apparatuur. Y lo a un die werden naar een publiek ziekenhuis doorgestuurd: con verdades, pero lo hacen. Onder valse voorwenselen en met leugens. Eso visto yo, con mis ojos. Ik heb dat met eigen ogen gezien, zegt hij. Cada tercer día o así me Mevrouw in een rolstoel met twee voeten in het verband. Elke drie dagen moet ze hier komen. Merkte u iets van de staking? Nee, zegt ze. We hoefden niet lang te wachten. Ongeveer op het tijdstip waarop we de afspraak hadden. Ik ben geopereerd. Oh, aquí ze laat even zien aan de... Binnenkant, daar is een ingreep gedaan. Ze staat nu op de ambulance te wachten met haar kleindochter. Want die brengt haar weer thuis. Ze moet naar de tweede verdieping. Dus dat doen de ambulancebroeders voor haar. En voor de deur van het ziekenhuis wordt ook een andere meneer ingeladen... Deze ambulance rijdt de hele dag mensen heen en weer die niet zelf met de auto kunnen komen. Maar voor hoe lang nog? De regering daar wil hoe dan ook flink gaan snijden in de zorg. Dat snapt Enrique Mon ook wel. La para que se lo mismo o menos o menos, porque pidiendo una del De staking gaat ook niet over meer uitgeven, zegt hij. We willen alleen dat we hetzelfde geld hebben of iets minder. Alleen willen we niet dat artsen betaald worden... op basis van hoeveel operaties ze uitvoeren. Dat is zo in een privaat ziekenhuis, zegt hij. Daar gaat het niet om de patiënten. Daar gaat het om geld verdienen. Het klinkt best logisch, oliebollenvet gooi je gewoon niet in het toilet... maar toch gebeurt het ieder jaar en dat kost miljoenen euro's. Zometeen een reportage. Maar eerst gaan we eens kijken hoe het is op de weg. Wijnand-Zwaan, is het nog steeds zo druk? Ja, het is niet best, Rick. Het is een hele drukke ochtendspits. Meer dan 300 kilometer file. Regen en ongelukken zijn de oorzaken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat de langste file. Na een ongeluk tussen Zoeterwouderdorp en Hoofddorp 20 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En helemaal dicht is de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord, na een ongeluk, het is zojuist gebeurd. File tussen Davrit ommen en Zwolle Noord, 4 kilometer. Ja, sterkt allemaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der 14 minuten voor negen is het. In juni kende het westen van Birma een golf van geweld. Boeddhisten vielen dorpen aan van de islamitische Rohingya-minderheid. Het stadje Sitwe werd vrijwel helemaal etnisch gezuiverd. Een tweede geweldsgolf dit najaar joeg nog eens tienduizenden Rohingya op de vlucht. En die zitten sindsdien in tentenkampen op het strand buiten Sitwe. Correspondent Michel Maas zocht ze op. De moskeeën in Sietwe zijn stil. Tot zwijgen gebracht door woedende menigte boeddhistische rekin. In juni en september hebben die alle moslimwijken in de stad aangevallen en verwoest. De gevluchte Rohingya zitten allemaal in tentenkampen op het strand. Tienduizenden zijn het er. Ang Win, een van de lokale Rohingya-leiders, brengt me er naartoe. De gewone weg is gebarricadeerd door zwaar bewapende politiemannen die er niemand doorlaten... Nobody allowed to go there. Dus de enige manier om daar te komen is met een jeep die door het water en over smalle zandpaadjes zijn weg probeert te vinden. <tie> Vandaag wordt er rest gedistribueerd. De namen worden afgeroepen, hoeveelheden worden afgelezen en dan gaan het keurig met maatbekertjes in zakken en lakken. Gekookt wordt er in de tenten, op open vuurtjes. De rook in de tenten is bijna niet te harde. Een van die vluchtelingen is Noor Begum. Zij vertelt hoe de man, haar schoonmoeder en schoonzus werden vermoord. Ze pakten ze toen ze met hun bootje naar de markt wilden. Ze vermoorden ze één voor één. Een. een paar dagen later vonden we hun lichamen in de rivier. Op 21 september is ze hierheen gevlucht. Om 3 uur middag kwamen de Rakhine. Het waren er een heleboel. We waren doodsbang en vluchten met bootjes de rivier op. We zagen zoveel lijken in de rivier en toen we omkeken zagen we dat het dorp in brand stond. De vluchtelingen kunnen niet terug, ze kunnen niet weg, ze kunnen nergens heen. Overal is discriminatie. We hebben geen rechten in Burma. We hebben geen rechten in Myanmar. Sinds het begin van de oorlog in juni heb ik twee van mijn broers Angwin heeft zelf twee familieleden verloren in het geweld. En nu wil hij de wereld tonen wat er met zijn volk gebeurt, zegt hij. En even kan hij zijn verdriet niet meer de baas. Dus ik heb om de te wat er happening Op mijn mensen. Ja, morgen de tweede reportage uit Berma van Michel Maas... over de economie na de politieke veranderingen. En we gaan door naar Putten, naar verslaggever Marno Remmers... want de houders zijn boos op de Eerste Kamer. Marno, ik heb nog geen foto van jou gezien. Klopt nee, dat? Nee, we, ja, we zijn er mee bezig, maar ik ben ondertussen... Er was er net een ontsnapt, hè? Oh. Ja, er liep er een boven de kooi. Maar ja. dat, dat, dat gebeurt als je ermee aan het werk bent. Maar hij, hij, kan hij niet gaat niet weg, hè? Nee, hij gaat niet weg. Nee, want de, de, de stallen zijn helemaal omzoomd met golfplaat. En uh, dus, ja, we zijn bij het bedrijf van uh, Geert en Janet van Winkoop. Die hebben pas nog een boerderij bijgekocht. Een ontzettend vervallen ding. Gaan jullie helemaal opknappen. En het plan was om dat uit te bereiden, hè? Ja, om dat uit te bereiden. Onze zoon gaat daar wonen. Die gaat trouwen en die gaat daar wonen. Dus om uh, daar een stukje van ons bedrijf verder te zetten, ja. Ja, aan de andere kant denk ik, het zat er aan te komen. Hè? Tweede Kamer, Eerste Kamer nu ook in meerderheid... tegen dit soort pelsdierhouderijen. Ja, er wordt al jaren over gepraat. Maar er is ons altijd de mogelijkheid gegeven om dingen aan te passen. Ja, ja, Dierenwelzijn het het moest beter, er is dus heel veel geïnvesteerd. Klopt. En, en, en dat is ook allemaal gebeurd. Dat wordt ook ieder jaar gecontroleerd. En als je dan ziet dat de dus... regels zijn streng. Klopt. Maar goed, we zijn eraan gewend... En we, we voldoen eraan. Dus het, het is ook goed. Maar het is nooit goed. Als je op deze manier het voor elkaar moet krijgen, dat lukt gewoon niet. Het is vechten tegen de bierkraai. Nou staan hier achter nog koeien. Ja, dat klopt. We hebben Jullie koeien. hebben ook nog wat koeien. Is, is dat dan de toekomst? Uh, nou, we hebben vleeskoeien, maar uh, ja, nee, er is geen brood mee te verdienen. De, de, de, de opbrengsten zijn daar uh, te, te weinig voor, ja. voor scharrelvlees. En de nets, dat gaat nog goed. Ik wist dat niet. Maar bond is in, vooral bij jongeren. Klopt. De prijzen zijn goed. Uh, je kan hier, als, als je dit gewoon ha had door mogen doen, dan, dan kunt u hier goed van leven. Als we uh, deze prijzen houden van dit moment, dan uh, ja, die zijn die gewoon goed. Het laatste jaar is het gewoon goed. Klopt. Landbouw Economisch Instituut Wageningen berekenen het. Er gaat uh, heel wat geld in om. Uh, circa 360 miljoen euro qua omzet. Export ook nog eens 300 miljoen euro. Dus 651 miljoen euro. Ja, daar komt een einde aan. Wat gaan jullie hier nou mee doen? Op dit moment is het te vroeg om daar al uh, ja, op, te, op in te haken. Uh, ook in andere sectoren is het op dit moment in de granische wereld ontzettend moeilijk... om iets rendabel op te zetten. Je, je schakelt niet meer zo om. Plus, dan is het ook nog een ander soort werk. Ja, wij zijn uh, pijlsierhouder. Uh, wij vinden dat gewoon mooi werk. Het is een prachtig beroep. Je schakelt niet meer zo over dan. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Nee. En, en ook niet in, zelfs niet in tien jaar. Want er wordt ons gevraagd, je moet tien jaar, zoals ze zeggen, doorgaan om enkel al uit de kosten te komen. Dan, dan praten ze nog niet over opbrengsten. En dan kun je tussentijds, kun je ook niks anders. Je krijgt niet de kans, als je na vijf jaar stopt, dan kun je niet eens je investering terugverdiend krijgen. Dus je moet eerst de tien jaar afmaken... en dan kun je pas gaan kijken wat, wat zou ik nog meer kunnen. En wat, wat, ja, wat, wat, wat ligt mij? Eh. Het doek valt voor de netsen in Nederland. In het buitenland kan het nog wel. En de houders van de netsen hebben vandaag een zwarte dag... als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel... dat dit verboden wordt in ons land. Maino Remmers. Ja, het is een jaarlijks terugkerende schadepost van enkele miljoenen euro's... verstopte rioleringen na de feestdagen. En de boosdoener is het oliebollenvet dat door de gootsteen of door het toilet wordt gespoeld. Verslaggever Martijn Bink daalde af in het riool van Hilversum. Dan gaat er een put open in het rioolgemaal. En het ruikt hier zoals het in een riool hoort te ruiken, lekker kruidig. Nou, noem je dat kruidig, lekker... Nee, ik ruik het niet meer. Ik ben eraan gewend. Adrie van der Pol is van rioolbeheer, Hilversum. Maandverband zie ik Vet. Vet. Ja, allerlei afval wat eigenlijk niet in het riool hoort. Oorstokjes, kijk maar. Hier komt het afvalwater van een hele wijk voorbij? Ja, een hele wijk komt hier voorbij. En hoe merkt u het nou als er veel vet of olie wordt weggegooid? Nou, dat, dan krijgen we klachten dat de riolen niet doorlopen. En dan heb je dus verstoppingen. Kunnen we nog een stukje afdalen? gaan we naar beneden in het rioolgemaal. En dan komen we bij een paar hele grote blauwe zijn dit pompen. Ja, pompen. Krachtstroommotoren met grote afzuigpompen daaronder. En daar zit dus als het vuil, dat zit dus hier dan in. En dan moeten wij dus alles van elkaar takelen. Dan sta je dus zo weer met twee maar een paar uur de sleutelen hier. Kunt u nou aan het aantal storingen zien welke tijd van het jaar het is? Ja, is verschillend. Na feestdagen, dus ook de christelijke feestdagen, maar ook de islamitische dagen. Daarna heb je wat meer storingen als midden in de zomer. Wat doen mensen dan? Mensen gooien, zetten bijvoorbeeld de braadpan gewoon onder de hete kranen, laten tien minuten lopen. We zijn er vanaf, maar op dat moment zit het in het riool, het koelt weer af, het stolt weer. En wat betekent dan voor de mensen die hier... ...ver boven ons wonen als zo'n pomp als deze verstopt raakt. Je spoedt niks meer door. niks meer. Nee. En als de, het kent zoals gebeurt als mensen boven douchen... ...dat het beneden uit het toiletpot eruit loopt. Wat moeten mensen nou doen als ze bijvoorbeeld oliebollen gebakken hebben? Nou, die olie mag terug in de flessen... ...en die kunnen ze dus bij de afvalstoffendienst kunnen ze die gewoon inleveren... ...en dan wordt het gerecycled. En dat is gewoon de beste manier. En gebruikte olie is eigenlijk nog wel een vrij waardevol product, hè? Ja, het wordt volledig gerecycled. Uh, het gaat nu zelfs al naar de vergisters of naar de verbrandingsinstallatie, waar ze er gewoon energie uithalen. Doodzonde als dat tussen de drollen verdwijnt. Nou, uiteindelijk wel. Dan hoopt u hier weer een tijdje niet te komen. Ja, dat hoop je, dat weet je niet. Het kan zo vanavond nog weer wezen. Nu heeft u een grote witte truc bij u. Ja. Uh, wat kunt u daar nou allemaal mee doen? Wij kunnen hiermee zuigen, we kunnen hiermee doorspuiten met verschillende maten, verstoppingen oplossen, schoonmaken. Zelfs leidingen die dicht zitten met vet, die kunnen we met een speciale kop eruit vrezen. Had er een luik open. Dit zijn speciale koppen voor vet, zeg maar. Die kunnen ronddraaien. Dit is een soort boor en die wordt aangedreven met water. Deze met ruim 200 bar. Zo, komt heel wat bij kijken bij dat uh, beetje frituurvet wat ik soms weggooi. Ja, dat ja, moet je niet meer doen. En daar gaat Adrie van der Pool in zijn grote witte vrachtwagen op weg naar de volgende klus. Een rioolverstopping midden in Hilversum. Succes? Ja, je. Nee. En fijne feestdagen. Ja, ja we, we hopen we allemaal op, hè? Gezellig met elkaar. Het Radio 1 jaaroverzicht. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloofd. Het moet ook niet. Dan wordt het een toneelstukje.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 Dit is Radio 1.